Dat aantal groeit dankzij een wet uit 2016. Die moest het voor huizenbezitters aantrekkelijk maken om hun woning te verhuren... omdat ze niet meer automatisch aan een huurder vastzitten. Maar volgens een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen... zitten daardoor vooral jonge huurders in grote steden... vaker met contracten die steeds met maximaal twee jaar verlengd worden. Minister Grapperhaus noemt het beschamend dat naoorlogse Nederlandse regeringen... zwegen over het bombardement van Nijmegen in 1944. Dat zei hij bij de herdenking van het bombardement. Amerikanen vielen per ongeluk Nijmegen aan in plaats van een Duitse stad. Na de oorlog spraken Nederlandse regeringen er amper over... waardoor volgens Grapperhaus veel leed is miskend en vergeten. Het weer, vannacht regen en zo'n 6 graden, morgen opnieuw grijs en erg nat... Vooral in de zuidelijke provincies dan ook veel wind. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu de nacht. Zandvoort. Zandvoort Thank you.